Elf uur. NTO Radio 1. Met Karel johan de Zwart. Ze is bijna vijf jaar koningin Maxima. Yvonne Hoebe schreef er een boek over. En we bespreken het zo met haar en spraakmaker van de dag. Historicus Rutger Brechman. Nu eerst het NOS Journaal met Dorab Negens.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 Naar verwachting komen haar artsen later vandaag met een verklaring. Julia Skripal en haar vader werden begin vorige maand... in Salisbury slachtoffer van een aanslag met het zenuwgas Novichok. Volgens de Britse regering zit Rusland achter die aanval. Verpleeghuizen die te weinig uitgeven aan zorg... krijgen minder te besteden. Het kabinet trekt ruim 2 miljard extra uit voor verpleegzorg. Maar verpleeghuizen die te veel investeren in dure gebouwen en managers... krijgen juist minder uit die pot. Premier Rutte heeft tijdens zijn bezoek aan China opgeroepen... tot eerlijke handel en geen handelbarrières. Hij reageerde op de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China. Die willen importheffingen invoeren op elkaars producten... en dat dreigt uit de hand te lopen. Om depressieve patiënten te beschermen tegen een terugval... kunnen ze het slikken van medicijnen het best combineren met gesprekstherapie. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat alleen het slikken van antidepressiva het beste werkte. Maar de combinatie van pillen en praten leidt tot veel minder risico op een terugval. Thuisbezorgd.nl gaat restaurants aanpakken die bestelkosten doorberekenen aan klanten. Aangesloten restaurants betalen commissie aan de bestelsite. En sommigen vinden die commissie te hoog en berekenen die door aan de klant. Zo ook deze shawarmazaak in Tilburg. Wij zijn eigenlijk nou een beetje genoodzaakt om bezorgkosten te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 De zwart. spraakmakers. Het laatste half uur van deze spraakmakers kleurt vandaag een beetje oranje, want naast spraakmaker van de dag Rutger Bregman zit royalty-verslaggever Yvonne Hoebe. Zij schreef een boek over het populairste lid van ons Koningshuis, en daar gaan we het zo meteen over hebben, na de nieuwsupdate van de NOS. Twee mannen uit Deventer worden namelijk verdacht van het financieren van uitreizigers. Ze zouden geld hebben overgemaakt naar strijders in Syrië. Landelijk officier terrorismefinanciering Maarten Rijzenbeek. goedemorgen.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 de aanmerkelijke kans wordt aanvaard dat dat geld ook wordt besteed aan uh, de gewelddadige jihad. Ja. Wat is eigenlijk het verschil tussen het financieren en het bankieren? Want u begint met het woord bankieren en daarna wordt het financieren. Hoe zit dat? Wat is dat ondergrondse bankieren dan? Nou, ondergronds bankieren is, uh, is een vorm van bankieren zonder vergunning. Uh, het is eigenlijk informeel. Ja. Uh, u moet dat zo zien dat mensen zich in Nederland bij deze twee mannen konden melden... om geld over te maken naar Syrië.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 En uh, dat is buitengewoon onwenselijk. Omdat uh, op die manier van ongereguleerd uh, bankieren geen toezicht is. Mm -hmm. En daarmee uh, loop je een groot risico op witwassen. En, en net als in dit geval ook op uh, het financieren van terrorisme. Ja. Hoeveel geld is er overgemaakt naar nou, die strijders in Syrië? Dat is op dit moment uh, onderwerp van onderzoek. Maar de verdenking is dat, het om, uh, dat in totaal het bedrag wat is overgemaakt... via deze uh, bankierlijn enkele tienduizenden euro... Euro's betreft. En dan is de vraag nog even hoeveel geld daarvan specifiek naar uitreizigers eh, is gegaan. Ja. En, en hoeveel uitreizigers hebben het dan? Ook dat is onderwerp van onderzoek, uh, om hoeveel uitreizigers het gaat... die ja. via deze lijn van bankieren specifiek zijn gefinancierd. Ja, ik probeer een beetje een idee te krijgen van de omvang van dit, hele, van dit hele verhaal. Deze twee verdachten zijn niet de enige die geld naar uitreizigers zouden hebben overgemaakt. Hoeveel onderzoeken lopen er naar terrorismefinanciering op dit moment? Nou, het functioneel pakket doet samen met de FIOD uh, meer onderzoeken naar terrorismefinanciering. En er is ook uh, vaker geld overgemaakt naar zogenaamde uitreizigers. Uh, er lopen verschillende onderzoeken. Op dit moment hebben wij in Nederland ongeveer 30 mensen die worden verdacht van het uh, financieren van, uh, van uitreizigers. Uh, en als ze zegt dat is, dat is buitengewoon onmenselijk, omdat uh, ja, daarmee deze mensen wellicht zelf niet als terrorist worden aangemerkt, maar mm -hmm. ze zeker ook geen schone handen hebben, omdat ze op die manier wel bijdragen aan de gewapende strijd. Ja, wie zijn die mensen? Wat zijn dat voor mensen die dat geld overmaken?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 Maar ook dan is het uh, strafbaar, want ook dan loop je de aanmerkelijke kans... dat dat geld wordt overgemaakt, daadwerkelijk wordt gebruikt voor terroristische doeleinden. Ja. Goed, uh, het onderzoek loopt nog dus, hè, als ik u goed begrijp. Uh, die mannen die worden ja. dus nu verdacht. Wat, wat is de volgende stap nu in dat onderzoek? Waar, waar bent u op dit moment precies mee bezig? Wat is de, de, de hamvraag voor u, nu? Vandaag worden de uh, verdachten uh, voorgeleid aan de Raadkamer van de rechtbank... en zal de rechtbank besluiten of uh, de hechtenis van deze mannen moet worden voortgezet... In het onderzoek gaan wij uh, vervolgens uh, na de onderzoek dan naar uh, de administratie. We proberen in beeld te krijgen uh, om hoeveel uh, geld het in totaal gaat. Uh, of er uh, uh, uitsluitend uitreizigers mee zijn gefinancierd. Of dat het ook om andere doeleinden uh, is gegaan. Welke uitreizigers er mogelijk mee zijn gefinancierd. Dus we zullen daar ook uh, getuigen in gaan horen. En uh, mogelijk nog andere onderzoekshandelingen in verrichten. Ja, En of dit uiteindelijk ook voor de rechter wordt gebracht. Ja, als het onderzoek is afgerond, dan uh, zal het dossier worden opgemaakt en dan zal vervolgens een uh, vervolgingsbeslissing worden genomen. Ja. Uh, u zegt ook de administratie uh, wordt bekeken of er, nog, hè, of er nog verdere zaken aan de hand zijn. Uh, heeft u die aanwijzingen wel dan? Of er, uh, nou, we, we hebben aanwijzingen dat er uh, geld is overgemaakt om diverse redenen. En dat willen we zorgvuldig onderzoeken. En dat kan dus uh, om terrorismefinanciering gaan, maar het kan ook om andere uh, doeleinden gaan. Het kan ja. ook zijn dat er bijvoorbeeld uh, reguliere familieleden. die zich niet in het strijdgebied bevonden. Uh, uh, uh, ondersteund zijn financieel. Hartelijk dank, Landelijk Officier Terrorismefinanciering, Maarten Rijzenbeek. Gaat Bienvenidos uh, a todos. Uh, oh, wat erg. Nou, spoel door dan. Hij en Prinses Maxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Ze zullen ons land met toewijding dienen. Niet onze eigen koning, maar Queen Maxima behoort naast Vladimir Poetin en Angela Merkel in de top 100 van meest invloedrijke mensen ter wereld. Maxima is een mooie vrouw, maar ze is ook heel slim en ze is sociaal en ze is ja, altijd in de weer. Ze is dus niet alleen een style icoon. ze weet veel van de financiële markten en is bovendien niet bang om bij tijd en wijle haar emotie te tonen. De Nederlander bestaat niet. We love you, Maxima, zei Ja, we love you, Maxima. Ja, Yvonne Huber, u bent al jaren royaltyverslaggever voor De Telegraaf. U heeft nu een boek geschreven over uh, het vijfjarige schap van ja. uh, Maxima. Uh, u zit goed in de materie, hè? want u bent al jaren uh, werkzaam als royaltyverslaggever. Ja, zo'n twintig jaar ongeveer. Dus. Ja, zijn er dingen boven water gekomen die u nog niet wist van Maxima? Nou, dat is altijd heel moeilijk natuurlijk, omdat je... Ja, er zit een, een groep mensen om haar heen die, die echt wel zorgt dat er zo weinig mogelijk naar buiten komt. Maar je hoort zo af en toe natuurlijk gerust wel eens wat. Ja. Voor wie heeft u dit boek geschreven? Wat, laten we dat even helder krijgen. Voor wie, uh, wie is uw doelgroep met dit boek? Uh, de doelgroep is de grote groep fans die uh, Maxima heeft, die sowieso uh, het Koningshuis heeft. Maar zeker Maxima, want ja. sinds Maxima er is, is, de populariteit van het Koningshuis sowieso wel uh, enorm toegenomen. Ja, ze is populair. Uh, voor de fans, zegt u. Ja. Uh, betekent dat dat er uh, ook wat weinig ruimte is misschien voor kritische geluiden? Uh, in mijn boek bedoelt u. Ja? Nou ja, zo af en toe een klein voetnootje uh, klein natuurlijk wel. Maar ja, als ik haar echt zou afkraken, wat ook niet in mijn, uh, mijn stijl is eigenlijk, maar nee. dan, ja, dan zou ik daar niet echt vrienden mee maken. Dus dat, dat speelt ook wel mee natuurlijk. Ja. Nou hebben wij in de media uh, een beeld van Maxima? Ja. Uh, nou, we constateren het hier al een paar keer. Ze is populair bij mensen. Klopt dat beeld ook met de echte Maxima die u heeft leren kennen tijdens het schrijven van dit boek? Uh, nou, het, haar leren kennen is ook vaak natuurlijk in de keren dat je haar ziet... op ja. het moment dat er geen camera's draaien of geen fotografen bij zijn. En dan zie je toch wel een wat andere maxima... als de vrolijk lachende, dansende, zingende koningin. Overigens is zij officieel natuurlijk geen koningin. Nee, hè? nee het is een titel. We noemen, het ja. is een titel, we noemen haar zo. En dan kan zij sowieso wel serieuzer zijn, maar ook wel eens een, een tikkeltje nukkig. We hebben dat bijvoorbeeld, toen waren er welkamera's bij gezien... met de laatste, de laatste wintersportvakantie. Ja. Toen uh, wilde zij een muts opzetten. Het was toen heel erg koud met die fotosessie. Dus, en Alexander deed zoiets van, uh, niet doen... Want dat staat ook niet mooi op de foto. En toen werd ze echt zo'n beetje, trok ze die muts weer heel verneinig af. En toen zag je een heel klein tikkeltje toch dat temperament en dat verneinigen een beetje ja. Waarom heeft u geen boek geschreven over Willem Alexander? Hij is tenslotte de koning. Uh, ja, dat klopt. Uh, nou, in de eerste plaats zijn er al, waren er al wat plannen voor anderen, van anderen... die boeken zouden schrijven ah, over Willem-Alexander. Dus u dacht, nou, dan doe ik Maxima wel. En dan dacht ik, nou, <laughs> nou, ja, nou ja, zo is het niet helemaal. Nee. Het is ook dat ik al verschillende keren over een boek over Maxima heb geschreven. Dus het is ook een soort van vervolg. Ja, Maxima verkoopt ook veel beter. En natuurlijk. Het Ja, natuurlijk laten we daar helemaal niet moeilijk over doen. Ja, er staan leuke weetjes in, uh, heel Dankjewel. vermakelijk. Uh, 200.000 euro per jaar aan kleding, ja. geef ze uit. Doe ja. maar. Ja, toen maar. Ja, ja. ik hoor. De zuurpruimen al. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, nou, dan, ik denk niet dat er veel mensen onder ons zijn die dat ook uh, uit kunnen geven. Nee. Ze heeft natuurlijk een representatieve taak, dat sowieso. Dus dan moet je er goed uitzien. Ze probeert ook zo af en toe wel eens wat, uh, nou, oneerbiedig te zeggen, te recyclen. Mm -hmm. en, maar ja, het blijft heel veel geld natuurlijk. Ja, ze brengt het wel uh, naar de zakken uh, mee met de zak van Max. Nou, het, meest, het meeste blijft bewaard hè. Want je ziet ook bijvoorbeeld dat zij, een, uh, ik denk twee jaar geleden... een jurk droeg die uh, nu prinses Beatrix ooit had aangehad. En dus heel veel blijft bewaard... Er gaat niet veel naar de zak van Max, denk Nee, ik nee, denk het ook niet. Uh, Rutger Bregman, uh, historicus. En dat zeg ik even met nadruk nu. Mm -hmm. uh, jij vergezeld mij al de hele ochtend. Heb je het gelezen? Heb je, heb je een indruk gekregen van het boek? Ik heb het nog niet gelezen, nee. nee. Maar Hoe ik ben dan dan wel als, Ben jij geïnteresseerd in, in vijf jaar Maxima als koningin? Als historicus even dan? Nou, weet je... Ik, ik ben wel fan van Maxima. En ik ben ook wel fan van het Koningshuis. Juist omdat het zo nergens op slaat. Dus eigenlijk, ik weet wel dat ik eigenlijk een republikein zou moeten zijn. En eigenlijk zou moeten zeggen. Wat is het duur allemaal. En wat is het irrationeel. En wat raar dat het een soort van erfelijk principe is. Dat mensen dan ineens koning of koningin worden. Maar ik hou er juist van dat het nergens op slaat. En het is een relatief goedkope vorm van entertainment. toch? Ik bedoel. Uh, Miljoenen oh, nou. mensen vinden dit fascinerend. <laughs> ja. En als je het daartegen afzet. Noem het mij... maar goedkoop, een uh, kledingbudget van 200.000 euro. Per, ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, als je dat afzet tegen de kosten van sommige films. of televisieprogramma's. Uh, volgens mij valt het uh, nogal mee. Dus ik hou er juist van dat het niet echt ergens op staat. Nee. Nee. Het is een dominante tante die de touwtjes. en regie strak in handen heeft. Klopt dat beeld? De ja, zeker weten. Ja? ja, ja, Zij laat zich voordat ze ergens naartoe gaat goed informeren. En zij zorgt ook voor dat echt zelfs het. Uh, de tijd die genomen of die, die ervoor staat, die, die gebruikt ze. En veel, ze laat het niet vaak lang uitlopen. Ja, ze weet precies, ze heeft het goed in handen altijd. Ja. Is, is ze de baas? Ook over Willem-Alexander, eigenlijk. Nou, ik ben geen vlieg op de muur. Hè? Dus nee. ik weet niet wat er zich natuurlijk binnen kamers afspeelt. Maar ja, ik denk wel dat zij wel duidelijk. Uh... Weet wat ze wil. Ja. U zegt, ik ben Trouwens, geef... iedere vrouw hè, heeft dat. <laughs> uh, ik uh, hou even wijselijk mijn mond. Ja, uh, dat dacht ik al. U bent geen vlieg op de muur, maar u weet veel details uit het privéleven ja. van de koninklijke familie. Hoe, hoe komt u zo dichtbij? Wat zijn uh, die bronnen? Dat zijn de mensen natuurlijk om haar heen. Die, en dat zijn meestal niet de mensen die echt altijd met hun werken. Maar dat zijn meestal de mensen die apart wel eens ingehuurd worden. Zoals voor een feest of een, een receptie of zo. En daar hoor je natuurlijk wel uh, dingen van. Ja. Nou, doe eens een leuk weetje dan. Of een leuke uh, uh, roddel. Uh, je hebt toch het boek gelezen? Jazeker, maar de luisteraars <laughs> misschien nog niet. Oké, okay, nee, dat uh, moet ze dan maar gaan doen. Nee, dat is onzin. Ik, uh, we hadden een fotosessie in Warsenaar. Ja. Afgelopen, of de afgelopen zomer. En toen was uh, prinses Amalia was gevallen. Die liep met haar enkel in een soort verband en twee krukken. En koningin Maxima was even twijfel of ze er wel of niet bij zou zijn... want zij had namelijk uh, een hersenschudding opgelopen. Maar dat doet de RVD dan weer heel erg moeilijk over. Ze is gevallen, maar ze weten niet precies, willen niet precies vertellen hoe en wat... En uh, ze was dus wel bij de fotosessie aanwezig. En uh, achteraf hoorde ik dat er dus een dag of twee dagen daarvoor, een feest was geweest op de Eikhorst. En daar was zij dus in de tuin gevallen of ze wel of niet veel gedronken had, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Kijk, dat is dan de suggestie, hè? Uh, dat, dat is dan, dat dan de suggestie, ja, ja, dat oké. Okay, dat het kan toe. ook gewoon gevallen zijn, toch? Ze kan ook gevallen zijn, maar het, het ging er uh, zeer vrolijk en gezellig aan toe. Ja. En dat, dat hoor ik dan van iemand die daar toevallig is ingehuurd. Ja. U heeft er, behalve dat u dan uh, mensen heeft gesproken... die uit de school klappen, ja. die uh, voor haar gewerkt hebben... incidenteel wellicht, uh, of een van de kappers die ja. is ontslagen ja, achteraf... Ja, ja, achteraf um, ja. heeft u haar zelf ook wel gesproken? En hoe, uh, hoe gaat zo'n gesprek? met haar? Uh, ja dat is dus altijd tijdens uh, de fotosessies ja. en dan uh, mogen we meestal één vraag stellen die we wel van tevoren al aan de reisvoorlichtingsdienst hebben ja. gevraagd wat of we is, dat wat, mogen vragen. Wat zijn al vragen die u haar gesteld heeft? Uh, nou, ik probeer altijd iets over de kinderen te weten te komen, maar ja, zij is een Kei in het ontwijken van het juiste antwoord. Dus als ik aan haar vraag van uw dochters zijn nu uh, toch op een leeftijd gekomen, dat ze ieder hun eigen karakter een beetje ontwikkelen. Ja. En uh, waarin verschillen ze, waarin zijn ze hetzelfde. En dan krijg ik een heel verhaal te horen over dat alle kinderen van die leeftijd een snelle ontwikkeling doorgaan. Maar wat precies Amalia, Alexia en Ariane in karakter verschillen. Dat krijg nee. je dan, dat vertellen ze dan. Nee. Niet. En u, uh, u mag Maxima een vraag stellen en u stelt iets over de kinderen? Ik ga ja. toch echt even op Maxima zelf richten. Dat hoeft er niet. Nee, nee, ik vind dan altijd de Omdat ik weet ook dat degenen die zeg maar mijn verhalen en, en het boek en het blad lezen, die hebben altijd. Die hebben, zijn dus daarin geïnteresseerd. Mm -hmm. En niet zozeer in ja. Maxima en haar werk. Ja. En daar heb ik dan de mensen van de NPO bijvoorbeeld voor. Ja, precies. En hoe, staat zij, hoe staat zij zelf tegenover journalisten en de pers? Ja, ze doet, ze doet dat... dat met een grote glimlach, ja, maar wat vindt ze daar met... werkelijk van? Heeft u daar een beeld van? Nee, daar heb ik niet zo'n goed beeld van. Ik weet wel van Willem-Alexander, maar dat is van jongs af aan en dat ja. is ook geen geheim. Die is er niet dol op? Die is er niet dol op en die laat dat ook wel eens duidelijk merken. Ja. Maar zij blijft altijd even ja, keurig in haar rol. Ja. Um, is zij, als we even een conclusie zouden willen trekken na deze vijf jaar en ook wel de jaren daarvoor misschien, ja. is zij de redder van de monarchie? Zou je dat kunnen zeggen? Dat is wel een heel groot woord, hè? Ja. Ja, dat, dat, maar ze heeft dan wel een nieuw leven ingeblazen en van zeker. nieuw elan voorzien. Ja, dat zeker. Ja. Is dit uw laatste boek over Maxima? Of uh, gaat u, komt er straks ook een boek over tien jaar Maxima? Nou, wie zal het zeggen? <laughs> Bij leven en welzijn, hè, zeggen we ja. dan. We gaan het zien, in ieder okay. geval. Ik ga uh, u bedanken voor uw bijdrage aan deze uitzending. Yvonne Hoeber en uh, u praten over het boek Vijf jaar Maxima. En Rutge Brachman, spraakmaker van deze dag en historicus. Dank je wel, ook voor je komst aan het studio. Graag gedaan. V.E. Love van Joss Stone. De Nationale Nieuwsquiz. En aan het eind van deze spraakmakers, zoals u van ons gewend bent... de Nationale Nieuwsquiz met Ben Vink uit Elst. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 65 jaar, gepensioneerd, hobby's, volleyballen... Tuin oh weer volleyballen. Gisteren hadden we hier ook al volleyballen er zitten. Er, oh, er komen er nog meer deze week. er komen er nog meer. Het is de volleybalweek, Nationale Volleyballweek. Tuinieren, motorrijden, vierdaags lopen en op vakantie gaan... klussen en in de cheval rijden. Klot. heerlijk. Uh, en nog tijd ook nog, uh, om uh, u in het nieuws te verdiepen... zodat u goed beslagen ten ijs komt. We doen ons best. Zullen we even gaan kijken wat dat heeft opgeleverd, die voorbereiding? De internationale spanning over het Midden-Oosten neemt verder toe. De Syrische tv liet vanochtend beelden zien van een raketaanval... op een Syrische militaire basis. De Verenigde Staten dreigen met maatregelen tegen de Syrische regering... voor de gifgasaanval in Douma afgelopen weekend. Het en het zal worden meegedragen. En wanneer, ik het niet zeggen, want ik hou niet praten timing. Either way, de United States will respond. Ja, vraag 1. Welk orgaan kwam gisteren in spoedzitting bijeen om te praten over de situatie in Syrië? De OPCW. Uh, ik bedoelde de VN Veiligheidsraad. Okay. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk overwegen militaire acties. Rusland is zoals verwacht tegen, en een ander land ondernam direct actie. Vraag 2. Een ander land zag gisteren zijn kans schoon om alvast in te grijpen. Welk land bombardeerde een Syrische luchtmachtbasis... waar ook Iraniërs zijn gestationeerd? Uh, Amerika? Israël is het antwoord dat oh. wij zochten. Bombardeerde een basis bij Palmyra. En daarbij zouden 14 militairen zijn gedood, waaronder ook Iraniërs. Vraag 3. Luister even hiernaar. Ik zou geen ander museum weten... waar ik heel graag de collectie aan zou willen schenken. Toen ik voor het eerst de verzameling zag... Wauw. Dit. En dit komt nu hier. Vraag 3: Hoe heet het museum dat meer dan 100 schilderijen van Nederlandse impressionisten cadeau heeft gekregen? Singer Singer Laren is het goede antwoord. Ja, dat keuren wij goed, zie ik. Werken van Jan Sluiters, Kees van Dongen, Charlie, Jan Torop, Allemaal schilders die deel uitmaakten van de Larense kunstenaarskolonie. Vraag 4. Van wie zijn deze schilderijen afkomstig? Van uh, Els Blokker. Ja, de familie Blokker, Jaap en zijn weduwe Els. Jaap en Els Blokker bouwden vanaf de jaren 70 een uh, omvangrijke collectie op. De zogenaamde Nardin-collectie. En om al deze werken een plaats te geven wordt er een speciale vleugel zelfs gebouwd. Die zal ook door de familie worden gefinancierd. Vraag 5 is een fragment. De vraag is, wie is hier aan het woord? Het had met uh, een stukje bejegening te maken. Het komt misschien kinderachtig over, maar het gaat een beetje om het uh, principe. En ik vond dat ik daar eens een statement in moest maken. Peter Vries. Het herkenbare stemgeluid van Peter R. de Vries. Zeker de misdaadverslaggever zorgde voor opschuttingen in het proces tegen Willem Holleder. Nog voor hij als getuige werd verhoord, was hij alweer vertrokken. Omdat hij het niet eens was met de manier waarop hij door de beveiliging werd bejegend. Vraag 6. Peter de Vries botste gisteren regelmatig met de advocaat van Holleder. Hoe heet die advocaat? Jansen is het goede antwoord. Sander Jansen, om precies te zijn. We gaan naar vraag 7. Dat zijn de hints. U krijgt die over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen we? Dus het gaat om één term. Dat zeg ik er even bij. En er is geen kans op herstel. Dus denk goed na voordat u antwoord geeft. Komt-ie. Vier. Ik blijk anders dan ik lijk. 3. Eigenlijk ben ik best wel asociaal. Facebook. En daar zei u al stop, of u zei geen stop, maar u gaf het antwoord. Uh, voor twee punten is de aanwijzing, eerlijk zullen we alles delen. Ik een beetje meer dan jij. En voor één punt is de aanwijzing, vandaag moet mijn oprichter zich verantwoorden in de Amerikaanse Senaat. Nou, dan is er inderdaad maar één antwoord mogelijk. En dat is Facebook. Deze eerste ronde, heeft u een beetje mee kunnen tellen? Of is de concentratie zo groot dat Vijf, dat even niet is? Nou, het is nog ietsje, het is ietsje mooier zelfs. Het zijn er zeven. Oh. En daarmee gaan we die tweede ronde in. Eens kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke prinses viert vandaag haar elfde verjaardag? Ariane. Dat is goed. In welke plaats hebben uitgeprocedeerde asielzoekers opnieuw woningen gekraagd? Amsterdam. Dat is goed. Hoe heet de bewindspersoon die meer handen aan het bed wil? Uh, de jongen. Hugo de Jong is goed. Door het afschaffen van wat is er dit jaar 184 miljard extra voor het hoger onderwijs? Uh, de studiebeurs. Basisbeurs. Gitarist Lindsay Buckingham is uit welke popgroep gezet? Fleetwood Mac. Dat is goed. Wie doet onderzoek naar vereniging te werven vanwege wat een zware overtreding heet? Ehm. Uh, pas. De KNVB, welke organisatie lanceert een vacaturesite voor 50-plussers? Uh, de Anbo. Dat is goed, hoe heet de opvolger van Edwin Evers bij Radio 538? Uh, Danen. Dat is goed, waarvan eten gemiddelde Nederlander meer dan 7000 stuks per jaar volgens het Diabetesfonds? Suiker. Dat is goed, klontjes. Wie riep alle mensen op om voortaan heilig te zijn? Pas. Paus Franciscus, wat is binnenkort niet meer te horen... als je op de N357 bij Jelsum rijdt? Uh, het Friese volkslied. Dat is goed. De vakbonden zijn boos op minister Koolmees... vanwege zijn plannen met wat? Uh, ontslag uh, aanvragen. Het ontslagrecht. Merkel en Poetin hebben overleg gehad... over de inzet van vn vrijdersmacht in welk land? Pas. Oekraïne. Tegen welk land spelen de Nederlandse voetbalvrouwen vanavond? Tegen Ierland. Dat is goed. Welke Amerikaanse tv-serie wordt een slappe houding verweten in het racisme-debat? Simpsons. Dat is goed. Het zandsculpturen festijn. In welke plaats gaat misschien niet door? Garderen. Barneveld. Hoe heet de minister die werkt aan een alternatief vuurwerkverbod? Uh, pas. Grapperhaus. In welk land ligt het eerste autismevriendelijke pretpark ter wereld? Pas. In de Verenigde Staten. En in welke stad? Europese stad staan de meeste files tot slot? Eh... Uh. Parijs. Als zomaar gekund. Nee, het goede antwoord is, <laughs> is Moskou. Ja, en daarmee zijn wij gekomen op... Uh 12 goede antwoorden in deze tweede ronde. En dat betekent dat u een score heeft van 84 punten. En laat dat nou net precies zoveel zijn als uh, de kandidaat van gisteren... uw collega volleyballer Moi. Edwin Arendt. Jullie ja. hebben allebei 24, ja. pu uh, 84 punten, dus jullie gaan samen aan de lijn. Kan ook niet anders, na twee dagen. Vraag 20, ben ik uh, nog verschuldigd? Uh, even kijken of ik die in alle haast kan vinden. Ja, daar is hij. Welke artiest werd gisteren in de rechtszaal beschuldigd van stalking? Uh, Gordon. Gordon, ja, dat was het goede antwoord. We worden hem gieren en brullen uh, om 11 uh, uur. Wij zijn aan het einde gekomen. Ik ga u bedanken voor uw komst uh, naar de studio. Zometeen, Sven allemaal met één op één. Goedemorgen, Sven. Kan je al, goedemorgen. Ben je vast in dienst? In je vaste dienst, ja. Ja, daar wordt het makkelijk om je te ontstaan. Hè? Dat bedoel ik niet persoonlijk. <laughs> een stellende gedachte. Ja. <laughs> uh, het kwam ook al in de quiz voor, namelijk een ja. nieuw wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken om het ontslagrecht te versoepelen. Maar allemaal met de bedoeling om meer mensen aan een vaste baan te helpen. Zowel werkgevers als de vakbonden zijn boos en ontevreden. En de vakbeweging is hier zo in. één op één. NPO Radio 1. Na de verder van het nieuws met Dorot Megens. Twee mannen uit Deventer zitten vast... omdat ze worden verdacht van het financieren van terrorisme. Ze zouden geld hebben gestuurd naar foreign terrorist fighters... uitreizigers die in Syrië mee willen doen aan de gewelddadige jihad. De rechtbank in Rotterdam bepaalt vandaag... of hun voorlopige hechtenis wordt verlengd.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 Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade. 7 kilometer, de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. En 20 minuten op onthoud is er op de A10 de ring van Amsterdam... voor knooppunt de Nieuwe Meer, nee, voor knooppunt Amstel moet ik zeggen. Richting Den Haag is de vertraging vanaf Slotervaart ongeveer 20 minuten. Er zijn ook twee rijstroken dicht door dat ongeluk. Dan nog een bericht voor treinreizigers. Tussen Roosendaal en Breda rijden namelijk geen treinen na een aanrijding. Je moet daar rekening houden met veel extra reistijd. NPO Radio 1 KRO NCRV 1 op 1 Met Sven Kokkelman Dames en heren, goedemorgen. Werkgevers krijgen een extra mogelijkheid om mensen in vaste dienst te ontslaan. Een optelsom der dingen moet ook tellen als argumenten. Niet alleen bijvoorbeeld werkweigering of verzuim. Maar de ontslagvergoeding wordt in elk geval wel hoger. De premie die werkgevers moeten afdragen voor vaste contracten wordt lager. En de proeftijd wordt verlengd tot vijf maanden. Zo moet het aantrekkelijker worden om mensen in vaste dienst te nemen. Maar tegelijkertijd moet het ook mogelijk worden... werknemers een jaar langer op een tijdelijk contract in dienst te houden. Bent u er nog? Het is de kern van de nieuwe wet het arbeidsmarkt in balans van minister Koolmees... die gisteren in internetconsultatie is gegaan. En direct zijn werkgevers en bonden met de hakken het zand ingegaan. Te vaag, paard achter de wagen en tijdelijke arbeid... wordt veel te duur, zeggen de ondernemers. Meer vaste contracten, Amahoula zegt de vakbeweging. Het is vlak voor het voorjaarsoverleg weer ouderwets gezellig in de polder. Is dat chagrijn wel terecht? En wat betekent het wetsvoorstel voor u? Maurice Limmer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorman van het CNV. Hoeveel mensen hebt u zelf eigenlijk in vaste dienst? mm <sighs> Nou, ik, dat zou ik ik. heb geen exacte aantallen... maar dat is de overgrote meerderheid zonder enig twijfel. En hoeveel mensen hebben een tijdelijk contract? Nou, dat zal. Bij ons is het echt zo dat als je een tijdelijk contract krijgt... dan is dat zeker zo dat je volgens mij... binnen onze CO staat dat na één jaar... Uh, tenzij het niet goed gaat, dat wordt we, uh, omgezet... in ja. een uh, contract voor een Maar staat. u hebt dus wel mensen op een tijdelijk contract in dienst? Uh, jawel, dat kan gebeuren, maar het is wel zo dat wij zeggen... luister, als dat zo is, ja. dan gaan we dat niet eindeloos verlengen... en dan is het zo dat je uh, doorgaans na een jaar... Uh, ja. volgens mij staat dat in ons CO. Ja, maar goed, uh, zijn we dus wel op een uh, tijdelijk contract in dienst. Dus u doet eigenlijk precies hetzelfde als die werkgevers... op wie u altijd zo boos bent. Nee, maar wij zeggen ook niet dat het helemaal niet onmogelijk moet zijn... of dat het helemaal niet mogelijk moet zijn... om een contract voor bepaalde tijd te hebben. Wij zeggen alleen dat mensen wel perspectief moeten hebben... op een vast contract. En ja. het probleem met, dit, met deze regeringsmaatregel is... dat die horizon steeds verder weg komt te liggen. En dat ja. is wat nu het nieuws is van vandaag. Hebt u wel eens iemand moeten ontslaan eigenlijk? Of is iedereen bij de vakbond benoemd voor het leven? Nee, natuurlijk. Een, een vakbond is een, een organisatie als alle anderen. Het, het kan zijn dat je afscheid moet nemen van mensen. Maar dan gaan we binnen het CNV, nou, dat kan ik u wel zeggen, op een hele nette manier mee om. Ja, is het lastig ook wel eens geweest om van iemand af te komen, in alle eerlijkheid? Nou, dat is niet hoe ik in dat soort processen zit. Als, jij, als je uh, fatsoenlijk met mensen omgaat... dan komen dat soort dingen niet uh, van het een op het andere moment uh, nee. uit de lucht vallen. En dan heb je er met elkaar een goed gesprek over. En is het dan lastig om van iemand af te komen? Nou, ik, ik vind... Ik ervaar dat niet zo. Nee, ik ervaar dat niet zo. Omdat als je met mensen goed praat over, uh, hun, uh, over functioneren... Ja. dan kom je op een gegeven moment met elkaar ook tot de conclusie. En dan kom je daar goed uit. Nee, ja. dat, ik vind dat echt niet zo. Nee. Nee. Nou goed, nee. U bent tegelijkertijd ook werkgever. Euh, hè, als, euh, als een leider van een vakbond. Ja. Dan is het ook heel fijn toch dat Koolmees het makkelijker wil maken... om mensen te ontslaan? Uh, nee, dat is niet fijn. Want uh, kijk, uh, even terug. Wij hebben een aantal jaren geleden hebben wij het ontslagrecht... met z'n allen in Nederland veranderd. En nu zie je eigenlijk nog voordat we uh, dat nieuwe ontslagrecht daar een beetje uh, aan hebben kunnen wennen. Ja. Dat de regels weer helemaal worden aangepast. Ja. Dat is echt uh, veel te snel. Ja. En daarbij komt dat wij vonden dat er al een mooi evenwicht was bereikt. Ja. We hadden al uh, met z'n allen een hele nieuwe weg ingeslagen. Ja, ja. En dan moet je niet al zo snel, nog voordat je die wet fatsoenlijk kunt evalueren... in één keer de, uh, het ontslagrecht van werknemers uh, gaan uithollen. We gaan er uitgebreid over praten. Welkom bij 1 op 1. Waarom bent u zo chagrijnig eigenlijk? Nou, dat zijn we doorgaans helemaal niet. Alleen als u mij vraagt over wat wij vinden van uh, dit arbeidsmarktpakket van de regering. Ja, dan is het zoals het is. En je moet wel gewoon uh, het zeggen zoals het is. Maar en wij vinden toch, dat de arbeidsmarkt hier je... verder dooruit balans gaat. Maar u wilt toch juist meer mensen in vaste dienst? Jazeker. En u wilt toch ook dat die mensen uh, uh, meer kans krijgen op uitzicht op een vast contract? Jazeker. Dan uh, moet u toch juist voor deze wet zijn? Nee, en dat is echt een verschil van visie uh, dat we hebben. Dit kabinet zegt, als wij het, het vaste contract namen steeds verder uitkleden... Dan zullen steeds meer mensen een vast contract krijgen. Uh, ik geloof dat niet, uh, omdat het nog altijd zo is... dat die flexibele contracten een stuk goedkoper zijn... een stuk makkelijker zijn, dus per saldo blijft het zo. Maar de werkgevers zijn juist hartstikke nijdig dat die flexibele contracten duurder worden. In dit voor, het wetsvoorstel. Het wordt duurder om mensen tijdelijk in diensten te, uh, te, te houden. en te nemen. En het wordt goedkoper om mensen in vaste diensten te nemen. Ja, het is heel erg interessant dat werkgevers van die financiële prikkel. al zo kwaad worden. Kunnen zich voorstellen hoe kwaad wij zijn. Want de financiële prikkel. waar werkgevers zo tegen te hoop lopen. Die is maximaal 5%. Ja. Als je dat afzet tegen de kostenverschillen. tussen vaste en flex. die op dit moment bestaan in Nederland. die zijn veel en veel groter. Maar dat het loopt in een tientallen maanden. Het feit is dat flexibele arbeid duurder wordt. en dat vaste arbeid een wascontract goedkoper wordt. Ja, dat klopt. Alleen, het grote probleem is dat het uh, een beetje een gevalletjes is van een, een, een deuk in een pakje boter. Het is niet genoeg. Bij ja, maar het na is bij de vakbeweging genoeg. nooit genoeg. Oh, jawel. Binnen het CNV is het absoluut genoeg. Wij sluiten door het hele land CO's en dan geven we elkaar een hand. Nee, het, bij ons is het niet altijd zo dat het glas per definitie half leeg is. Maar even, hier even moet je het... zeggen, nee, de balans is er niet. Maar luister, even terug naar het wetsvoorstel. Er was de bedoeling om mensen sneller in vaste dienst te nemen. Waar of niet? Uh, dat is de bedoeling die uh, het, kabinet het kabinet heeft uitgesproken. In het regeerakkoord. Ja zeker. Dat ook, ja, ja, zeker. Ja. Dus nou goed. dan wordt het dus goedkoper om mensen in vaste dienst te nemen. Uh, de, de, de proeftijd wordt verlengd uh, na vijf maanden. Wat, uh, ja, dat vind ik bijvoorbeeld even, nou, nou we het toch over hebben, die proeftijd stelt u voor, die wordt aangenomen op 1 augustus uh, in een baan. Ja. Dan kan het dus zijn dat u de dag voor kerst hoort, luister, uh, uh, tot ziens. Van de een op de andere dag. Dat vind ik echt gewoon een totale misser qua maatregelen. Maar er zijn ook werkgevers die zeggen, luister, is zo'n proeftijd van drie maanden zoals het nu is, is niet genoeg. Want wat ik in de praktijk meemaak... is dat iemand keurig die drie maanden doorkomt... Uh, en uh, zich de eerste dag na die drie maanden meteen ziek meldt. En dan heeft hij wat en dan heb ik een probleem. Nou, de situatie nu is niet een proeftijd van drie maanden... maar maximaal twee maanden. En ja, als je op die manier gaat redeneren... dan kun je het beste het ontslagrecht me helemaal afschaffen. Want dan heb je geen enkel risico... dat je ooit een keer met een werknemer zit waar je problemen hebt. Maar als je toch overweegt om iemand in vaste dienst te nemen... is het toch voor een werkgever aantrekkelijk... om even iets langer te kunnen kijken hoe iemand functioneert... Ja, maar het punt is dat je hebt nu al een heleboel mogelijkheden... bijvoorbeeld inderdaad om mensen een contract voor bepaalde tijd te nemen... kun je nog een keer verlengen en dan kun je ook kijken... Uh, hoe het gaat ja. en het grote punt is dat je als je uh, het uh, de redenering dat je als je het vaste contract uitkleedt dat er dan meer mensen het vaste contract in gaan als tegelijkertijd als je hem even laat uitpraten als ja. tegelijkertijd een hele reeks aan veel goedkopere flexmogelijkheden blijkt die maar dat is niet zo. veel ja, ja het is, dat is wel zo dat nee wel want zo. flex want flexarbeid wordt duurder nee. nee omdat um, als je kijkt naar flexarbeid bijvoorbeeld zzp He, wat hier niet in staat, dat ja. blijft een... Nou, een, een ZZP'er kost een fractie van een gewone werknemer. Dus dat alternatief blijft überhaupt bestaan. En daarbij blijft ook bestaan dat het vaste contract... als je afscheid van elkaar moet nemen, ja. um, uh, dat ik, het op een andere manier gaat. Ik citeer, werknemers die op payrollbasis werken, dus bijvoorbeeld ZZP'ers... die krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer die in dienst is... bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waarvoor een, waar, een eigen regeling geldt. Met ja. andere woorden, die payrollers krijgen dezelfde rechten. Ja, payrollers wel, maar ZZP'ers niet. Dat is echt zo. Ja, maar goed, ZZP'ers zijn zelf ondernemers, zijn geen werknemers. Ja, alleen het grote probleem is dat dit kabinet heeft gezegd... dat ze de naleving daarvan, hè, dus de controle op wie is nou een echte uh, zelfstandige... of niet een zelfstandige, ja. dat laten ze helemaal gaan. Waardoor je dus eigenlijk een wild westen krijgt op de arbeidsmarkt. Dat wordt helemaal niet aangepakt. Waardoor dus dat hele goedkope alternatief... gewoon in de markt blijft worden gezet. En dat is dus de reden waarom wij ten opzichte van die minieme uh, kostenverhoging... voor het vaste contract, of kostenverlaging van het vaste contract... daar niet zo van als, als de minister nou uh, de zorg bij werkgevers wegneemt... om iemand in vaste dienst te nemen... omdat ze niet zeker weten of ze op korte termijn kunnen zien... of iemand goed functioneert of niet. U zegt, dan kunnen ze hem ook op een tijdencontract contract inhuren... maar we weten bijvoorbeeld in de IT-sector... dat daar een schreeuwend tekort is aan mensen... en dat ze heel vaak wel een, meteen een vast contract aangeboden krijgen. Uh, dan hebben ze dus meer tijd om te kijken of iemand goed functioneert. Vervolgens wordt het goedkoper om iemand in vaste dienst te nemen. En als iemand niet blijkt te functioneren... over uh, een wat langere periode van tijd... dan, dan kun je er ook ook op een, uh, op een fatsoenlijke en makkelijke manier vanaf. Met een hogere ontslagvergoeding. Dan wordt het toch voor die werkgevers aantrekkelijker... om iemand in vaste dienst te nemen, of niet? Um, het is niet met een hogere ontslagvergoeding. Ik weet niet, dat is niet het geval. Uh, op het moment dat een samenloop van omstandigheden... en dus niet één ontslaggrond uh, wordt aangevoerd bij de rechter... dan wordt de transitievergoeding, namelijk de ontslagvergoeding... anderhalf keer ten opzichte van nu. Ja, dat klopt. Dus dat ik, dan alleen heb als je dat een hoge ja, ontslagvergoeding? Ja, dat niet? klopt. Maar als je dat afzet, hè, die anderhalf keer zo'n uh, uh, ontslagvergoeding... als je dat afzet tegen de, si uh, de situatie waar uh, mensen in Nederland altijd van zijn uitgegaan... Hè, vroeger hadden we die kantonrechtsformule. Dat was een, uh, een maand per gewer gewerkt jaar. Dat hebben we toen afgeschaft ja? vanuit het idee... dat je echt een heel goed dossier moest hebben ja? om iemand te kunnen ontslaan. En ja. wat je nu ziet gebeuren is... Uh, die fatsoenlijke ontslagvergoeding die is niet terug. Uh, alleen, wat je, het, het, het wordt minim verhoogd. En volgens kun je wel makkelijk afscheid nemen van mensen. Dan heb je dus in een periode... Van vijf jaar de situatie van werknemers enorm uitgerold zien, maar, maar, tegelijkertijd, andere... maar tegelijkertijd zeggen werkgevers juist dat de mogelijkheid om iemand makkelijker te moeten kunnen ontslaan nodig is om mensen meer en sneller in vaste dienst te nemen. Ja, en dat is natuurlijk waar wij het fundamenteel mee oneens zijn. Daar zit namelijk een redenering achter en onder... waar ik echt helemaal niet in geloof. Dat is de redenering dat als we nou maar helemaal geen ontslagrecht hebben... dan kan iedereen in vaste dienst. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Als je het vaste contract helemaal hebt uitge, um, uh, uitgehold... dan maakt het ook niet, niet, meer, niet meer zoveel uit wie een vast contract heeft. Want het vast contract is helemaal niet meer vast. Dat is één. En twee, zolang er goedkopere alternatieven blijven... veel goedkopere alternatieven blijven... ja. Ik, maar die de flex... het is dus niet zoveel uit. Maar meneer Limmer, die flexcontracten worden toch juist duurder? Ja, die worden wel ietsje duurder, maar ja. in verhouding tot blijft het een stuk oh, goedkoper. Goed, de werkgevers zeggen: die flexcontracten worden te duur. En daardoor hebben bedrijven die met name te maken hebben met seizoensarbeid daar echt onder te lijden. En dat zul je in de economische cijfers gaan merken. Um, uh, dat zullen we zien. Maar ik moet zeggen: als ik zie um, met hoeveel kabaal werkgevers te hoop lopen tegen een. een, een, een kostenprikkel van 5% als ik dat afzet tegen de kosten uh, waar, wij, de kostenverschillen waar wij al jaren mee te kampen hebben tussen uh, ZZP en het vaste contract en het flex en het vaste contract ja. dan denk ik nou misschien moet het eerst even een kans geven en dat is misschien ook wel een andere dat opmerking. Dat zullen die werkgevers ook over u zeggen als ze als naar u luisteren en zeggen uh, kijken met uh, welk kabaal die limmen keer gaat tegen dit wetsvoorstel vanwege uh, de, de, de kleine minimale versoepeling van het ontslagrecht. Nou ja kijk en dat is eigenlijk het punt hè. als je de arbeidsmarkt wilt hervormen heb je echt breed draag Nodig. En waar ik nu echt wel benieuwd naar ben, uh, dit kabinet heeft 76 zedels in de Tweede Kamer. Ja. Voorgaande hervormingen op de arbeidsmarkt zijn mislukt omdat er gewoon geen draagvlak was. Nee. Dat, dat zie je voor wat betreft de wet DBA, de DBA. dat was de nieuwe wet voor ZZP die een paar, wij, een paar jaar geleden was ingevoerd en ja. eigenlijk nog voordat die intrat alweer wat ingetrokken. Maar, maar moet u luisteren. De vorige wet, de wet werk en inkomen van Lodewijk Ascher, die toen nog minister van Sociale Zaken was, die uh, uh, poogde ook om mensen sneller aan het werk te krijgen in een vast contract. En toen bleek dat vast te lopen in de praktijk op het feit dat uh, mensen uh, na twee jaar op straat stonden met een tijdelijk contract. En nu wordt dat in ieder geval drie jaar. Uh, met andere woorden, die vorige wet die functioneerde ook niet. En daar stond u ook tegen te schreeuwen dat het allemaal nee, niet deugde. Nee, daar stonden we niet tegen te schreeuwen. Wij hebben gezegd, geef de WWZ nou even een kans. En het hele rare van de politiek is. En dat vind ik echt. De WWZ is... Of WWZ, uh, ja, was het, ja. Uh, de, ja, de WWZ. De Wet Werk en Zekerheid. Precies. Ja. Nou, die wet die is eigenlijk alweer, of die wordt nu eigenlijk alweer veranderd. Nog voordat hij fatsoenlijk een kans heeft gekregen. Dat maar is ons is... grote probleem. Ja, maar dat stond wel in het regeerakkoord. Dus Precies. Dat kan, dat kan en daarom niet als een verrassing komen, toch? Nee. Uh, maar daarom waren wij het ook niet eens met het regeerakkoord. En overigens, ja. dit kabinet heeft gezegd, hè, we gaan nou, er komt een consultatie, dus iedereen mag zeggen wat hij ervan vindt. Ja, nou dat doet u bij deze. Precies. En wij gaan er dus vanuit dat dit kabinet zal in zien dat je echt een breed draagvlak nodig hebt om de arbeidsmarkt te hervormen en dat men dus nog eens zich goed achter de oren krapt of ze ja. nou wel het goede pad op gaan. Dus deze conceptwet kan de prullenbak in. Uh, ja, wij vinden dat het anders moet. ja, ja Dus hij, Koolmees kan er beter mee stoppen? Uh, nou, Koolmees die mag wat mij betreft nog, uh, nog jarenlang door... als minister van Sociale Zaken. Als hij maar op de inhoud voor wat betreft de arbeidsmarkt... Nou, ik dan zeg niet dat hij meteen weg moet als minister. Ja. Maar hij kan met deze wet beter meteen stoppen. Ja, ik vind dat dat, dat anders moet. Ja, dat vind ik. Ja. Wat wilt u dan? nou Wat wij vinden is dat je naar een nieuw evenwicht moet op de arbeidsmarkt. Ik heb... Uh, flex kan best flex zijn. Je, je kunt best flexkrachten hebben. Maar het grote probleem op de arbeidsmarkt in Nederland is... dat flex uh, en zzp gewoon zoveel goedkoper is... dat je eigenlijk ziet dat er heel veel uitbuiting plaatsvindt. En dat er dus niet wordt gekozen voor flex. Vanuit het idee van je hebt even iemand nodig en dan niet. Maar gewoon vanuit het idee dat het veel goedkoper is. Ja, dus, dus wij zeggen die... je moet flexkrachten beter beschermen. Ja, en er en voor zorgen maken. dat mensen weer eh, duurder maken. En voor zorgen maar, dat mensen weer uitzicht krijgen op een vast contract. Ja, maar nou, he, nou zegt u het net zelf over... hebt u het zelf over draagvlak? Dat draagvlak kunt u aan werkgeverszijde geheel vergeten als ze dit al te duur vinden. Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat zullen we zien. Uh, kijk, uiteindelijk denk ik... Nou, en dat dat is... hoeven we niet te zien, want ze, zeggen, ze vinden dit al te duur. Nou kijk, um, ik denk dat zowel werkgevers als werknemers... in Nederland er een belang bij hebben. Dat geloof ik echt. Dat we een arbeidsmarkt hebben waar uh, werknemers... enige zekerheid kunnen ontlenen aan hun arbeid. Ja. En als werkgevers voor de korte klap gaan en zeggen... nou, we leunen lekker achterover. We, we hebben de politieke wind in de rug. En ik vind het allemaal lang best. Ja, dat, daar heb je vaak op de langere termijn spijt van. Maar spreekt u wel eens met werkgevers? zeker. En met ondernemers? Maar... Ja. Ook in het midden- en kleinbedrijf bijvoorbeeld. Ja. Ja, die mensen die zeggen, we weten allemaal niet... het gaat nu toevallig weer wat beter de laatste tijd met de economie... maar we weten allemaal niet met de vergroening... en de, en de omschakelende energietransitie die we moeten maken... wat het allemaal voor consequenties heeft voor onze bedrijfsvoering. Ja. We kunnen niet iedereen zomaar in vaste dienst nemen. En er zijn ook sectoren die afhankelijk zijn van seizoenarbeid. En die hebben dus gewoon de noodzaak om tijdelijke contracten af te sluiten, toch? Uh, we hebben ook al uh, op, uh, in de bestaande wetgeving als het ging om seizoensarbeid... Hebben we ook al gezegd, jongens, daar moet je apart naar kijken... omdat er inderdaad een, een grote in- en uitflux ja. is. Daar is toen al, in overleg met de sectoren die ja. te maken hebben met uh, seizoensarbeid... Ja. hebben we afspraak gemaakt om die sectoren tegemoet te komen met die werkgevers. Ja. Die hebben ons daar een hand op gegeven. Dus als die sectoren nu zeggen, luister, die wet was niet goed... dan vraag ik me af waarom je me dan uh, een jaar geleden een hand gaf... en zei van, oké, okay, op deze manier uh, kan die WBZ goed voor ons werken. Ja, ja, dat is maar, echt waar. Feit, maar feit is wel dat wat u wilt uh, in een nieuwe wet... want deze kan dus de, de ronde archief in, wat u betreft... Uh, hmm. uh, ja, toch? Nou ja, ja, dat ja, zei, dat ja, zei je ja, net. Wij zeggen dat het anders moet, dus dat is heel duidelijk. Ja, dus dat is gewoon wet in het Ronde Archief klaar. Ja, dat is uw manier van zeggen, wij zijn CNV... dus We zeggen dat wat vriendelijker, maar het komt op hetzelfde neer. Wat is er onvriendelijk aan het Ronde Archief? Nou ja, aan de prullenbak. Dat is, dat is maar net waar je thuis bij voelt. Ik ben het met u eens. Dat is ongeveer de strekking van wat wij zeggen. Ja, prima. Goed. Dus uh, de vraag is dan, wat wilt u? Dat hebt u net gezegd. Uh, ja. Dat staat natuurlijk haaks op wat werkgevers willen. Dan krijg je toch geen draagvlak? Dan heb je toch geen akkoord in de polder, of wel? Nou ja, dat is ook het grote probleem. Uh, laten we ook, ook wel zijn, de roggen staat er dun bij. Uh, wij hebben met werkgevers zijn we er niet uitgekomen in augustus. Uh, de persoonlijke verhoudingen zijn op zich best, maar we komen er niet uit. Nee. En dat is inderdaad zorgwekkend. Ja, en dan heb je dus een nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Koolmees, die komt dan met een, een wet waarin hij probeert om in ieder geval een brug te slaan tussen die werkgevers en tussen u. En dan zegt u, uh, stop er maar mee, want dit is een slechte wet. Ja. En dat zeggen die werkgevers eigenlijk ook. Dus nou, op... die werkgevers zeiden dat helemaal niet. Die stonden in het begin gewoon te juichen toen het regeerakkoord werd gepresenteerd. En ja. nu het dan uiteindelijk in wetten en maatregelen wordt vertaald, zie ik wat kritiek komen. Maar de eerste, is, uh, de eerste de reacties waren... Uh, ze deze wet. Ja, nou goed, dat, dat, dat, dat ze gaan over hun eigen woorden. Ik constateer maar gewoon dat toen het regeerakkoord net werd gepresenteerd, ja. daar de applausmeter heel hoog uitsloeg. Ja. En aan werknemerskant, en dat is natuurlijk heel begrijpelijk als je kijkt wat er aan de hand is. Ja, uh, ja daar, was men, uh, daar was men niet blij. nee. Het is uw eigen partij hè, die in dit kabinet zit ook. Uh... Ik ben de voorzitter van het CNV. Ik ben ook lid van het CDA. Maar laten ja. we wel even, ik zit hier namens het CNV. Dus ja. dat is zoals het is. Ja, maar je hebt toch wel CDA gestemd, of niet? Uh, nou ja, laat ik, ik, ga niet, ik ga niks zeggen over mijn stemgedrag. Uh, iedere partij moet daar maar zijn eigen afwegingen maken. Het ligt het kabinet. En wij hebben een verhouding tot het kabinet. En niet tot de verschillende partijen. Eerlijk gezegd, nee, dat is misschien, misschien wel aardig om dat af te maken. Ja? Het maakt mij ook niet zoveel uit als uh, bewindslieden... of Tweede Kamerleden tegen me zeggen. Nou ja, eigenlijk vind ik als... Uh, uh, lid van partij, zus of zo, vind ik dat of dat. Dat interesseert me niet. Hoezo? Nou, omdat het gaat mij om: wat doe je ermee? Dus wat stem je, ja. waar teken je voor in de ja. Tweede Kamer? Ja. En dat is uiteindelijk het kabinetsbeleid waar wij ons toe verhouden. En alle persoonlijke afwegingen hier of daar, is allemaal leuk. Maar wij rekenen altijd gewoon heel nuchter af onderaan de streep. Ja, nou waar stem je voor, waar stem je tegen, ja. waar kunnen we met, met je over praten? En ja. waar zijn we het niet over eens? We nou heb ik het verkiezingsprogramma van het CDA hier toevallig net niet bij de hand. Maar het staat me toch echt bij dat ze ook het CDA wilden dat mensen meer in vaste dienst kwamen. Zeker. Zeker. Dus dat was ook, dat vonden wij ook mooi. Ja, dat vond wij mooi. Maar kijk, en dit kabinet hoe, hoe... zegt, op deze manier willen we dat dus proberen. En u zegt, gaat, het feest gaat niet door. Nou, ben ik een gewone werknemer. En dan vraag ik mij af, wat moet ik hiermee? Nou, eh... Uh... Het eerste wat je ermee moet, is je realiseren wat de situatie is uh, waarin je zit. Dat is het eerste. Dus wij zeggen als CNV, jongens, dat gaat niet de goede kant op. Dat is één. Het tweede is dat het als gewone werknemer, als jij in een bedrijf werkt, of in een organisatie werkt, je denkt, wat moet ik ermee? Nou, wat wij gaan proberen de komende tijd als CNV, ook in cao's, waar mogelijk te kijken waar we die, uh, die flextrend zoveel mogelijk kunnen keren. Dus die hele wet is helemaal niet nodig? Jawel, maar binnen de kaders van die wet gaan we kijken... hoe we zoveel mogelijk in bedrijven en organisaties... mensen nog zekerheid kunnen bieden. Ja. Dus per definitie, en dat is echt waar, ja. zeker als je ziet dat politiek links ook verder is versplinterd, is, ligt er een grote rol voor een vakbeweging ja. om ook in de komende tijd uh, op de werkvloer, in de bedrijven in de organisaties, ja. mensen zekerheid te bieden Goed, uh, elke minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een sociaal akkoord dat brengt namelijk rust in de polder, dat betekent dat de economie op een rustige manier verder kan groeien dat er minder kans is op stakingen, minder kans op gelazen met cao-onderhandelingen uh, en minder uh, uh, nou ja, boze blikken over en weer tussen de verschillende deelnemers aan dat polderoverleg, klopt hè ja, dat vindt men uh, doorgaans belangrijk en terecht. Ja, dat vindt u toch ook belangrijk? Tuurlijk, dat is ook belangrijk. Ja. Want dat is eigenlijk de manier waarop we dat in, in Nederland in het verleden altijd op een hele goede manier hebben gedaan. Ja. Hoe groot is de kans op zo'n sociaal akkoord dit voorjaar? Niet groot. Niet groot. Nee, Ik heb u net gezegd, uh, wij zijn er in augustus niet uitgekomen. En de verhoudingen zijn op zich goed. Maar formeel nog informeel zie ik uh, bewegingen. Als het gaat om een, uh, uh, he, dus inhoudelijk als het gaat om ontslagrecht, om flex. Ja. Waarvan ja. ik zeg van, hey, kijk eens eventjes, uh, we komen tot een nieuw consensus. Nou. Dus als deze minister blijft bij deze wet, deze conceptwet, kan hij fluiten aan een sociaal akkoord? Nou, dat, je weet het ook allemaal maar nooit. Want de polder is, uh, is wat dat betreft ook altijd wel een, een boulder, soort van ja. een, uh, <lacht> een effect van... Het is dus een beetje die, die, die doodgewaande patiënt die dan in één keer toch weer op straat tegenkomt. En in één keer komen we weer tot iets. Maar de kans is echt klein. Ja, dus Kolmees is bijvoorbeeld met deze wet dus mislukt in zijn missie op, uh, op weg naar een sociaal akkoord. Nou, ja, je hebt nog twee dingen. Hè. Je hebt een sociaal akkoord en je hebt ook zoiets als een pensioenakkoord. Hè. Er ja. wordt ook nu gesproken ja, nee, over Ik heb het over een sociaal akkoord. Qua sociaal akkoord, ja... ja ben ik er niet optimistisch over? Nee. nee, dus hij is op weg naar een mislukking. Nou, dat, dat kijk, ik ga niet over de vraag of een, of een, of een minister is mislukt. Dat, dat vind ik een politieke nee, vraag. Dat ik zeg ze niet dat de minister is mislukt. Dat in zijn poging om een sociaal akkoord te bereiken, ja. is hij dan mislukt? Ja, in die zin, ja. ja in die zin, ja, natuurlijk. Als dat, als, als, als dat zijn doel is op dit ja. moment, ja. Nou, dan, dat, dat is natuurlijk zijn doel, ja, want dat, dat, dat is zeker. het doel van elke minister van Sociale ja. Zaken en Werkgelegenheid. Ja, dat, nee. dat ziet er inderdaad niet goed uit. Nee. Nee. Goed. Ah, telefoon. Dat betekent tijd voor Dries schroefingen. Dries, goeiemorgen. Hoi, goedemorgen Sven. De Strokanov was goed gelukt gisteren hoor. Dat is mooi. En ik heb er inderdaad een kort filmpje van op Facebook gezet. <laughs> dus ik ben niet ontslagen. Ik mag blijven koken van de familie. Nou ben ik trouwens gelukkig nog nooit ontslagen. Maar ik heb ook nog nooit echt gewerkt. Ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest dat ik tot twee keer aan toe uh, van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Want ik heb vanaf mijn 18e tot mijn 22e betaald voetbal gespeeld. En van daaruit ben ik zeg maar een beetje de showbusiness ingerold. Mijn vader was voetbaltrainer, mijn moeder zangeres. Dus die twee dingen die zitten duidelijk in mijn genen. Maar een combinatie daarvan, dat bleek onmogelijk. En ik hoorde jou net praten over de nieuwe ontslagregeling. Uh, in dat kader dacht ik vanmorgen toch even dat het ooit wel zo gevoeld heeft of ik ontslag kreeg. Want mijn contract. Bij FC Amsterdam werd toen niet verlengd. En dat voelde voor mij een beetje als ontslagen worden. Mijn trainer was Tony Bruinslott. De man is nog jaren daarna assistent van Johan Cruijff geweest. Zeker zowel bij Ajax als bij uh, Barcelona. Barcelona? Ja. En die liep op een mooie zaterdagnacht door de Leijsterstraat. Omdat hij van een verjaardagsfeest kwam. En die zag daar mijn auto nog op parkeer staan. Ik had toen een witte BMW. En die herkende hij. En ja, het was inmiddels half drie s'nachts. Hij is toen een paar van die bekende cafés op het Leidseplein binnengelopen. En hij had me al snel gevonden. Want ik stond daar in een van die kroegen boven op de bar te zingen. Nou ja, hij heeft daar één minuut naar staan kijken. Is terug naar mijn auto gelopen. En heeft toen een briefje onder mijn ruitenwisser gedaan. Waar ik later die nacht op las. Dries, jij zit morgen tegen AZ op de bank naast mij. En dat briefje, Sven was het begin van het einde van mijn voetbalcarrière. <laughs> Dankjewel, Dries. Tot morgen. Tot morgen. Ja. Ja. Zou dat tegenwoordig reden zijn voor ontslag? Uh, nou, wat, wat ik interessant vond, wat Dries zei... hij zei van, kijk, als een contract niet wordt verlengd... dan voelt het als ontslag. En dat is natuurlijk hoe gewone mensen uh, kijken naar wat er nu gebeurt. En dat is ook zo. En... In die zin is het hele onderscheid tussen mensen met een vast contract... en mensen met een flexcontract, ja, uiteindelijk is de vraag... hoe kom je op straat te staan? En dat is, betekent niet alleen iets voor die mensen zelf... maar het betekent ook iets voor ons als maatschappij. Hè? We gaan toen naar een soort van maatschappij waarin de baas al machtig is... en waarin de werknemer eigenlijk maar heel weinig kan... want die wordt van het een op het andere moment ontslagen. Nou, maar dan, dan, dan, dan, dan komt u wel eens in het bedrijfsleven, of niet? Ja. Nou, er zijn heel veel uh, organisaties die zijn platter en platter en platter geworden. Ja, dat is, aan de ene kant is dat waar... en aan de andere kant zie je dus dat de contractuele basis van heel Mensen in Nederland steeds onzekerder wordt. Maar er is een miljoen vacatures. Er zijn. is een miljoen vacatures. Werkgevers zitten te springen om goede krachten. Ja, er is zeker krapte, uh, maar er is uh, het is niet zo dat daarmee de arbeidsmarktpositie... van iedereen in Nederland per definitie beter wordt. Dus dat je allemaal in een betere onderhandelingspositie komt. Dat zien we ook, helaas, in de praktijk. Want die lonen die stijgen eigenlijk uh, niet. En in het verleden was dat wel zo. Dat ja. komt omdat we een internationale arbeidsmarkt hebben. Ja. Dus uh, je kunt ook een beroep doen op mensen van buiten Nederland. Maar dat komt misschien ook wel omdat mensen toch nog een beetje voorzichtig zijn... wat die economische groei betreft. En als je kijkt wat er allemaal op ons afkomt. Namelijk nou. de Groninger gasvelden gaan dicht. Uh, we moeten zitten voor die energietransitie... Uh, er zijn allerlei vormen van tegenvallers die in dit kabinetsakkoord in elk geval zo zijn geregeld dat bepaalde inkomsten niet mogen worden gebruikt om ergens anders tekorten te vullen. Ja. Dat is dat voorjaarsoverleg in Den Haag, wat gaande is, zal ik maar zeggen. Ja. Met andere woorden, het kan best zo zijn dat die economische groei en de vertaling daarvan straks nog best wel tegenvalt. Nou, dat, dat, dat kan zeker. Ik zelf denk dat het makkelijker is, de verklaring. Ik denk dat mensen voorzichtiger zijn, omdat ze gewoon uh, behoedzaam zijn. Omdat ze bang zijn dat als ze het hoog inzetten, dat ze snel ontslagen worden. En dat is gewoon een situatie. En wetende dat voor een heleboel mensen in Nederland ja. dat ook heel makkelijk kan. Dat ja. is de reden waarom je niet hoog inzet. Het maar is als ingewikkeld u... te onderhandelen als je weet dat de andere partij van het een op het andere moment kan zeggen... nou weet je, ik vind het allemaal leuk met je hoge eisen, ik neem een ander. Maar als u nou zelf een bedrijf zou hebben, zou u dan per definitie alles en iedereen meteen een vaste dienst nemen? Nou, ik, heb, ik heb net gezegd hoe we daar als CNV omgaan. Ja? Uh, ik geloof dat, dat, je een, dat je een maatschappij wilt waarin, waarin je mensen ook zekerheid biedt... en waarin ja. je ook investeert in mensen. En natuurlijk moet, uh, moet je naar nou een balans. Ja. Nou, ik zou zeker uh, proberen om mensen ook zekerheid te geven. Maar ja, ja. goed, als de bedrijfsresultaten tegenvallen... Uh, en bij u dus de ledenbestanden, dan, uh, dan is er minder geld om al die mensen in dienst te houden. Ja, maar we, we hebben in Nederland al sinds jaar en dag... mogelijkheden om daarmee om te gaan. We kunnen met elkaar over praten van reorganisaties. Er zijn wettelijk allerlei mogelijkheden voor. Dat bestaat al. Ja. Het enige ja. punt is dat er nu veel goedkoop open mogelijkheden worden gecreëerd. En dat vinden, uh, vinden werkgevers interessant. Oh, en dat verandert niet alleen iets voor werknemers. Maar ook iets voor onze maatschappij. En dat is wel, dat is wel wezenlijk. Slotvraag aan de vakbondsman. Luidt altijd, weet u man. Uh, Nee. Dreigt u met stakingen, meneer? Uh, nee, nog niet, uh, omdat wij de, de, de fase waarin we nu zitten als het gaat om, het uh, is een consultatiefase, dus het kabinet heeft gezegd, we hebben plannen. plan en iedereen mag daarover meepraten en wat van vinden. Ja. Wij nemen dat serieus, wij gaan ervan uit dat je dan daar dus naar kunt kijken. Dus wij rekenen politiek af op de constructieve houding ook in onze richting om er met elkaar wat van te maken. Ja, vindt u het zelf heel constructief <laughs> zoals dan zegt, gooi die wet maar in de prullenbak, althans het laatste waren mijn woorden dan, maar in ieder geval stop er maar mee. Nou ja, ik denk dat het wel zo overzichtelijk is... als ieder van de maatschappelijke organisaties... wel gewoon even zegt wat hij ervan vindt. Ja. Dat, is toch, dat is toch de aftrap. En daarna moet je kijken wat je ermee kunt. Over één ding zijn werkgevers en bonden het in elk geval eens. Terug naar de tekentafel met deze wet. Dat klopt. Ik dank u zeer voor uw komst. Maurice Limmer was dat. De voorzitter van het CNV. De Christelijke Vakbeweging. Uh, en uh, het wordt dus niet zo heel gezellig aan die poldertafel daar in het voorjaar. Dat mogen duidelijk zijn. Nee, voorlopig niet, nee. Nee, nogmaals hartelijk dank. Zometeen, dames en heren. De Nieuws BV met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Wij melden ons morgen weer met een nieuwe 1 op 1. Tot dan. Hey uh, Sven, als ik afgelopen weekend bij het eerste lentezonnetje die gezellige drukte zie overal... dan denk ik, nou het is toch een prachtig land om in te leven. Als je toevallig een aardappel bent. Vertel. Cairo en CRV. Ja. GDM Juxo.